Goedemorgen, ik ben Dielke Dit is het nieuws van NOS op 3. Tijdens een rondje door de binnenstad van Enschede kon je via wifi worden gevolgd. Een paar jaar geleden hing de gemeente een soort meetkastjes op in winkelstraten. Ze wilden weten hoe druk het er was. De kastjes vingen wifi-signalen op van mensen die een telefoon in hun zak hadden zitten. Die signalen konden dan stiekem worden geregistreerd met een unieke code. Foute vindt de privacy -waakhond. De gemeente Enschede moet nu een boete van 6 ton betalen. In een zorgcentrum voor mensen met een lichamelijke beperking... in de Duitse stad Potsdam zijn lichamen gevonden. Volgens de politie is er veel geweld gebruikt. Een medewerkster is opgepakt. In Groningen is weer een aardbeving geweest. De beving was vooral te voelen in de, dorp, in de buurt van het dorpje Huizingen. Bij de regionale omroep RTV Noord zijn tientallen meldingen binnengekomen... van mensen die de grond voelden trillen. En misschien heb je ook wel een dore varen... of een mooie pannenkoekplant in je vensterbank staan. In België gingen plantenliefhebbers een stap verder... Bij een tuincentrum stonden een paar kamerplantjes te koop voor, jawel, 1800 euro. Het ging om een hele zeldzame soort. En binnen een half uur waren ze allemaal uitverkocht. Als je een auto hebt, heb je vastgemerkt dat tanken duurder is geworden. De prijzen voor een liter benzine of diesel zijn zelfs bijna op recordhoogte. Deze eigenaar van een klein Nederlands oliebedrijf houdt het de hele dag in de gaten. Het kan soms echt van minuut tot minuut dat hij de andere kant op schiet. Uh, er hoeft maar een kleine gebeurtenis te wezen ergens in de wereld. Ja, en Daar zijn wij de hele dag mee bezig om op het juiste moment uh, onze brandstof in te kopen. Zodat hij nog een beetje kan concurreren met grote bedrijven als Shell en Esso. Verslaggever Jeroen Schutteijzer ging ook nog even naar het tankstation waar de prijzen dus omhoog zijn geschoten. Mevrouw, u gooit hem ook vol hè? Ik gooi hem vol. 50 liter gaat erin. Ja, sneu. Dat kost u 85 euro. Ja, ik weet het. Heel sneu, maar ja. Yeah. Het weer, flink wat regen vandaag. Soms met onweer erbij. Het is ook niet warm. Maximaal 13 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag is de afrit Nieuw-Vennep dicht voor politieonderzoek. En dat zorgt voor file op de A4-richting Den Haag tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep. Vier kilometer met 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. Of je nu alleen bent, of juist samen. Door het coronavirus is het begrijpelijk als je je somber, gespannen of misschien zelfs angstig voelt. Het helpt om pauze te nemen. Van je werk...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 Day. But I must be moving on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 Yeah, my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 She's got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 You